Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Jesse Klaver wordt de nieuwe baas van GroenLinks PvdA. Hij volgt als fractievoorzitter Frans Timmermans op... die er na de tegenvallende verkiezingen mee is gestopt... Klaver hoopt dat hij met zijn partijgenoten en collega's van andere partijen iets moois kan gaan neerzetten. Er is een nieuwe generatie aan zet, zegt hij. En ik denk dat dat ook een unieke kans geeft om het hier in Den Haag ook echt anders te gaan doen. Ik denk dat we de kans hebben om de politieke cultuur te veranderen. Om oprechte politiek ook echt een plek te geven hier in Den Haag. Uh, en daar wil ik heel graag aan bijdragen. Klaver is nu dus de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. betekent trouwens niet dat hij ook automatisch de partijleider wordt. Die wordt pas later gekozen. De verdachte van de mesaanval in een trein naar Londen blijft langer vastzitten. Afgelopen zaterdag raakten 11 mensen gewond bij de aanval. De 32-jarige man wordt verdacht van 10 pogingen tot moord. Een dag eerder zou hij ook iemand hebben aangevallen op een metrostation in Londen. In september zijn er meer vakanties geboekt dan het jaar ervoor. Niet alleen last minutes voor de herfstvakantie, maar ook boekingen voor later in het jaar. Het valt reisbureaus op dat we vaker kiezen voor verre landen, zoals Australië. En ook Amerika lijkt weer wat populairder. Waarschijnlijk omdat de dollar laag staat. En grote bedrijven in de regio Utrecht vragen personeel om thuis te werken. Het heeft te maken met de bacterie in het drinkwater. Daardoor kan er onder meer geen koffie uit de automaat worden gedronken. Ook in het ziekenhuis is er geen koffie, zegt deze medewerker. De koffiecorner zijn gesloten omdat er geen koffie is. Is dat vervelend? Heel erg vervelend, want je hebt niks te doen. Het is zonde en de mensen vinden de koffie lekker hier. Die is ook heel erg lekker. Ja. Dus ook voor ons geldt, we hebben ook geen koffie. Heeft u water meegenomen van huis? Ja, ja zeker. zeker. Ja, ja. Ja, ja. Probleem met het drinkwater duurt nog tot minimaal tot en met morgen. Het gaat op een gebied met 125.000 aansluitingen. Tot nu toe is er niemand ziek geworden van het vervuilde drinkwater. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het wordt een graad of 13. Morgen is het droog en komt de zon er vaker bij. En dan wordt het 14 of 15 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 Stand and face the house of hell And rot inside a corpse's shell I'm gonna throw it to me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 Ja, en uh, gisteren was het natuurlijk uh, Halloween. En uh, vandaar dat we uh, de uitzending van uh, Sandford op zaterdag begonnen met uh, Michael Jackson en Thriller. Nou, uh, heb jij Halloween overleefd, uh, Dolly? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hey, goedemiddag, luisteraars. Leuk dat jullie weer afgestemd hebben. Geen, ja, heb geen enge, enge dingen meegemaakt? Ik maak alleen maar enge dingen mee. Oh, ik elke joh, dag joh. Halloween. Oh, Als jai. ik in de spiegel ken, ik, ik, kijk, dan denk ik... <laughs> nee hè, ja, oh, nee, ja. zo, ja. zo ja. erg. Moeder help. Nou, zo dadelijk uh, weer een ja. uh, Stadvoort uh, op zaterdag. Ja. En daarin ook voetbal en daar gaan we eerst mee beginnen Dolly, want uh, de wedstrijd is vanmiddag om half twee ja. begonnen. Op Duitsersveld uh, staat Piet Pijper. Goedemiddag Piet. Goedemiddag Rob, hier ben ik. Ik zit trouwens op de tribune. Oké, okay, oké. Okay. Het, het is inmiddels uh, wel droog, maar... Uh... Ik zit lekker uit de wind op de tribune met mijn naast me twee Zandvoortse Corrie Veeën, Botman en uh, Koper. Dus ik, ik heb alle kennis naast mij in, in, in zitten eigenlijk. En we zijn uh, half twee begonnen en uh, we spelen tegen HCSC. De tegenzonder komt uit in Helder. Die heeft in de eerste vier wedstrijden vier punten gehaald en Zandvoort zes. Dus we staan één of twee plaatsjes boven ze. Dus is van de bedoeling eigenlijk om vandaag... Dat verschil wat groter te maken. We zijn uh, nogmaals om uh, half twee begonnen en uh, in vergelijking met vorige week Koende Gielsen is nog geblesseerd... En inmiddels is net uh, ook uh, ...Gio Codrington vervangen. En we staan inmiddels 2-1 voor. Na circa 7 minuten kwam uh, HCC al op een voorsprong. En, uh, een vrije trap veroorzaakte Dylan Kreuger... die werd ingeschoten en onze keeper. Die pakte hem wel maar, liet hem los en uh, de spits van de tegenpartij was van een kippen bij om uh, 0-1 te maken. Na 7 minuten, dat was redelijk een uh, beetje schrikken voor ons zeg maar. Vervolgens zijn we, is het over en weer gegaan, vrije trappen van ons, maar ook van de tegenstander. En dat bleef eigenlijk uh, tot de 18e minuut uh, 0-1. En in de 18e minuut uh, kwam uh, een hele mooie bal van Butwater, een steekbal kreeg hij en die schoot hem via de paal. ...naar binnen langs, we hebben een heel lange keeper, maar hij ging er langs tegen de paal erin, 1-1. Vervolgens uh, zijn we een paar keer weer een mooie reddingen van uh, mooie aanvallen van ACSC. ...waar onze keeper een uh, goed redde, dit keer wel. In de 22 minuut ging Butt nog een keer met een solo vandoor. die schoot hij net naast. En vervolgens kwam de bal, But ging Butt but, but, but, but maakte een solo, ging door en... En toen gaf de bal aan Christine en die schoot via de paal de 2-1 erin. Dat was nu 26 minuten. Inmiddels uh, hebben we 38 minuten gespeeld en het spel gaat over en weer. Het is uh, een spel met uh, veel aanval een spel van beide partijen. En uh, nou, nogmaals, het is nu 38 minuten en het is uh, 2-1 voor. Dus uh, we, hebben de, we hebben de goede de, de goede goed vaart erin. En we krijgen nu een vrije trap van ACRC. Ongeveer 3 meter buiten het uh, strafschopgebied. Misschien is het leuk om nog even te kijken wat daarmee gaat gebeuren. Zeker. Dit man gaat nummer 4, een lange verdediger, die gaat achter de bal. En nog een lang, die man is een heel lang uit Den Helder gedaan. Ze zijn overigens met de bus gekomen hier vandaag, dus ook is verstandig van zo'n club. Zo'n verre reis vanuit Den Helder. 4 neemt de aanloop, daar gaat hij. 1-2. In de muur. In de muur. En uit de muur en Zandvoort gaat uitverdedigen, dus uh, mooie kans blijft. Oh, hoe gaat -ie? hij? Hij vleeg uit. Salim, te doet. Oh, en Butwater, let op, daar gaat hij. Oh, Bud, but, schieten. Nee, nog niet. We zijn nog in de aanval. Sam van Galen. Oh. Buitenspel. Dus laten we het hier belaten, 39 minuten. 2-1 voor Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Piet. En heel veel uh, plezier daar. En uh, mocht er veranderingen komen, dan horen we het weer van je. Zo is dat. Oh. Oké, okay, tot zo. Dat was uh, Piet Pijper, Dolly, daar ja, uh, bij gezellig. de wedstrijd. Ja. Mooi hè, 2-1 uh, voor op dit moment. Ja, we uh, vorige hebben... week ook een mooie winst uh, trouwens. Oh, ja? Toen wonnen we met uh, 6-3 tegen Monnikerdam. Okay. Dat was een uitwedstrijd mooi. en zo'n score, mooi scoren, dus zeker. dat was geweldig. Nee, we zijn heel blij met Piet, want anders dan wisten we helemaal niet hoe het zat met de wedstrijd. Het nee. is dus altijd fijn om een goede reporter te hebben. Zeker, eh? zeker weten. Ja. Nou, wat gaan we nog meer doen vanmiddag, Dolly? Nou, een boel. Ik ga straks even kijken wat de Weerman voor ons in petto heeft... En uh, um, dat is om rond de klok, klok van half drie. Straks gaan we even kijken naar een paar kleine nieuwtjes uh, uit Zandvoort. Dat gaan we om kwart voor drie weer doen. Kwart over drie ook weer. Dan om half vier gaan we naar de evenementenagenda. Tien over half vier kijken we weer even of er weer wat nieuws te melden valt. Dan kwart over vier gaan we weer naar onze uh, grote Nederlandse lachenbek uh, Randall Lawson. Die alles weet uh, van, van de autoracerij. En uh, daarom noemen we het ook de Pit Report. Uh, het dier van de week natuurlijk. En tussendoor, wat uh, heel bijzonder is, wat normaal komt hij aan het eind van de maand maar nu aan het begin van de maand... Marco Temes met pro -issie. Die komt ook bij ons langs. Dat zal ook wel zo tegen vier uur zijn, denk ik, dat hij aankomt. schuiven. Klopt. Ja, en tussendoor, jongens, hebben we natuurlijk niemand minder... dan onze eigen Rob Harms met die heerlijke ethisch muziek. Zeker weten, die staat alweer klaar, hoor. Ja, die ja, ja, staat alweer ja, ja. klaar. Ja, dus uh, alle reden om uh, deze drie uur lekker te blijven luisteren. En tussendoor hebben we ook nog gepiets, natuurlijk... Met ja, de, de ja, tussenstand die, ja, van de wedstrijd. Ja, ja. ja want het, dat, die blijven we natuurlijk regelmatig even bellen. Om te kijken of er veranderingen zijn. Zeker weten. Nou, dat gaan we de komende drie uur doen. En ik heb nog een verrassing. Ja, gisteren was het lichtjesavond, Dolly. Ja, daar ben jij op geweest, Op de begraafplaats. Ik ben er geweest, maar ook Carina Vere En de ah. reportage die ze daar gemaakt heeft... die hoor je zo rond kwart voor drie hier bij ZFM. Ja, Dolly zei het net al, uh, lekkere muziek uit de jaren 80 ook bij Zandvoort op zaterdag. Daar was dit een uh, voorbeeld van, You're the 9.9 en All of Me for All of You. dadelijk gaan we het uh, Zandvoortse uh, nieuws een beetje doornemen. Maar eerst nog een hit uh, die heel leuk is, uh, ja, dat, uh, dat die binnengekomen is in de top 40. En die we zeker gaan draaien vanmiddag uh, voor je. Hier is uh, Ray en WHERE IS MY HUSBAND. Your husband is coming. Lekker single, hè, Reggie? En waar is En waar is mijn husband? Het is uh, inmiddels alweer uh, 7 voor half drie, uh, Dolly. Tijd voor ja. het uh, nieuws. Ja, jij neemt veel te veel tijd in met die muziek. Ja, ja nee, dat ja. gaan we niet meer doen. Oh, okay. Dus uh, gewoon Goed, lekker uh, naar jouw nieuws uh, luisteren. Oh, rijdt, alright, alright. Nou, daar komt hij. Uh, vrijdag 28 november. Het is natuurlijk een uh, poosje weg, maar uh, zet het alvast in je agenda. Want dan is het vrijwilligersfeest van de gemeente Zandvoort. En uh, de gemeente Zandvoort zet dan alle vrijwilligers, jong en oud in het zonnetje. En uh, daarmee zijn ook alle vrijwilligers... van harte uitgenodigd... om samen te genieten van een mooi programma. Uh, de entreetijd uh, is zeven uur. Dan begint het uh, hele feest. En het duurt ongeveer tot kwart voor twaalf. En uh, binnenkort krijgen we... van de gemeente Zandvoort te horen... hoe over het programma... de locatie en hoe je erbij kunt zijn. En dan over vrijwilligers gesproken. Want... Um, de gemeente doet ook een oproep. Want ken je nou iemand die zich het afgelopen jaar... met hart en ziel heeft ingezet als vrijwilliger? Nomineer deze persoon dan voor de Niek Meijer Vrijwilligersprijs 2025. Dolly Tempierik? D nou, nee joh. Ja, dat, dat, dat, weet je hoeveel jaar je dat al roept? Maar het gebeurt niet, hè? Nee, het gebeurt niet. Nou, nee. ben ik nou de enige die dat uh, wil? Er zijn nou, toch blijkbaar. al meer mensen? Meer ja. mensen nou, weet ik, niet. weet ik niet. In ieder geval doen mensen dan toch niet de moeite. Maar goed, je kan dus uh, even kijken bij zandvoort.nl. Op de gemeentesite kan je een formulier vinden. Kan je het invullen. Oké. Okay. Doe, doe jij dat, Mauté, maar even, Rob. Ja, zeker. Nou, ja, daar dan komt ga ik door ja. met vertellen, ja. want... De winnaar ontvangt een geldbedrag en de wisseltrofee. Nou, als ik het nou win, dan ga ik met Rob uit eten. Nou, gezellig. Nou, kijk, ik doe alles ervoor dat hij het invult. Hè? Maar hij staat me gewoon weer aan te kijken. Nou, ja, goed. Aanmelden kan tot en met dinsdag 18 november 2025. En genomineerden worden op 25 november verwacht bij de jurybijeenkomst in het pluspunt aan de Vlemingstraat 55. En hier gaan zij in gesprek met de jury over hun werk als vrijwilliger. Nou, dan krijg ik het sowieso, want laat, bespaar je de moeite, want dan kom ik niet doorheen. De prijsuitreiking is op vrijdag 12 december in het gemeentehuis. Oké, okay, dus uh, meld een vrijwilliger aan. Ja. Bijvoorbeeld uh, Dolly Tempier. Nee, doe dat ja. maar niet. Dat is een verloren stem, joh. Nou, dat weet je nooit. Okay, dus, uh, okay. We gaan gewoon aan de slag, uh, Dolly. Dank je wel weer voor <laughs> het uh, nieuws. Ook na te lezen trouwens op de ZFM-app. Zodat dadelijk het weerbericht. Ik ga echt uh, mijn best doen voor uh, Dolly Tempierik, de vrijwilliger uh, van het jaar. Dus uh, vul even het formulier in op de website van de gemeente Zandvoort. En waarom Dolly onder meer uh, vrijwilliger van het jaar kan worden, is omdat ze het weerbericht prachtig voorleest. Of geen weer: zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht gaat tot <lacht> Ja, nou. nou uh, ik ga weer een poging maken. De lat ligt hoog. <lacht> Zeker. Zeker. Ja, hier volgt het uh, weerbericht volgens weerman uh, Rico Schreuder. En hij vertelde ons vandaag dat in de ochtend de bewolking zou toenemen... en daarna enige tijd regen zou volgen. En nou komt het, want wat hij zegt klopt gewoon. In de loop van de middag nemen de neerslagkansen af en breekt de zon door. En op het moment dat ik het wil voorlezen voel ik hem in mijn nek die zon... Het wordt 15 graden en er waait een matige, aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen dan komt het tot buien, maar geregeld schijnt ook de zon en het wordt een graad of 13. Na het weekend is het overwegend droog en schijnt geregeld de zon. De eerste dagen staat er nog, een vrij, veel, staat er nog vrij veel wind. Nou, ik ben er alweer uit, vrijwilliger van de week met het weerbericht. En later in de week neemt de wind af en stijgt de kans op nevel en mist in de nacht en ochtend. De temperatuur is hoog voor begin november, want met temperaturen van 14 tot lokaal 16 graden boffen we toch wel. Zeker weten. Ja, zo Heerlijk. is het. En uh, verder wens hij ons een mooi weekend. Nou, dankjewel, dankjewel Rico. Rico. Ja. Weerman Rico, je vindt hem terug op uh, Facebook. Gewoon even intikken. Weerman, Weerman Rico, Rico. Ja. En dan kom je op uh, de site van hem. Zodadelijk gaan we weer uh, naar Duitsjesveld. Daar staat het trouwens uh, bij de rust uh, uh, 2 tegen 2. Dus uh, helaas uh, heeft de tegenpartij HCSC ook nog een uh, doelpunt gescoord... nadat we Piet gesproken hadden ja, in dit, de uitzending. Uh, allemaal de bedoeling niet, hè? Nee. Nee. Nee. nee, zo ga je niet lekker de rust in, hè? Nee, nee, nee. Dus ik ben nou benieuwd ja. of ze een beetje relaxed uit de rust uh, komen... en uh, of er nog uh, gewisseld wordt of is. Dat horen we zo dadelijk van uh, Piet Pijper. En we gaan ook nog uh, naar uh, de lichtingsavond uh, van uh, gisteravond. Daar was uh, Carine Vere aanwezig, ah. Ikzelf zelf ook trouwens... Maar Carina heeft onder meer een van de vrijwilligers die dat verzorgt, Nel Kerkman gesproken. Dus dat horen ze dadelijk ook nog in de tweede helft van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Rico, die had het mooi goed. want de zon schijnt nu echt flink hier. Lekker weertje op deze zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag dus. Gisteren was op de begraafplaats de lichtjesavond. Een jaarlijkse traditie die al voor de negende keer plaatsvindt. Eigenlijk al eerder ook, maar dat heeft te maken met corona... Dat, dat er een jaartje niet echt een lichtjesavond is geweest. Hebben ze er wel wat aan gedaan, dat hoor je later in het interview... Want ja, ik was daar onder meer aanwezig, maar ik niet alleen. Ook uh, onze reporter Carina Veren was uh, te vinden daar. En ze sprak onder meer met uh, Nel Kerkman. We gaan naar haar reportage luisteren. Ik ga even daar staan. Inmiddels zijn alle baan...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 Er kwam net al iemand naar me toe. Van, ja, bent u aan het bellen? Maar dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben aan het opnemen. En, ja. Het is echt een heel mooie avond, dit. En heel speciaal. Mevrouw Tante Els Koning. Er zijn ook... Er zijn ook heel veel... Um,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 Uitvaartzorgcentrum en van de begraafplaats. En uh, ja, ik praat een beetje stil. Want... Maria ja, als je het nu zou zien, zou je echt denken van wauw, zo prachtig. En zal de negende keer. Ik ga afsluiten nu. Maar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 Ja. En dat je, nou, we gaan bedenken hoe we dat gaan aanvliegen. Helemaal goed. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dat was uh, Carina Veren, onze collega, in uh, gesprek met uh, Nel Kerkman uh, gisteravond uh, bij Lichtjesavond. En jij hebt de mensen geteld hè, die daar uh, naartoe uh, gegaan zijn, Dolly, of niet? Iemand heeft zich geteld. Oh, iemand heeft maar zich geteld. Maar ik kan niet meer terugvinden terug wie dat was en... en... Ik, ik heb ergens gelezen dat er 467 mensen zijn geweest. Dat zou samen ik, kunnen. Ik, ik weet bij God niet meer waar ik het gelezen heb... en wie, het, wie dat gepubliceerd heeft. Um, het ja. was heel druk in ieder geval. dus Ja, uh, ja heel ja. veel mensen. En een hele mooie avond. Dus uh, dank aan inderdaad de mensen die dat allemaal verzorgd hebben. En uh, volgend jaar weer een uh, lichtjesavond. Mocht je er niet geweest zijn, gewoon een keer naartoe gaan. Het is dus echt heel indrukwekkend. Zo dadelijk gaan we weer naar Duitsersveld. tweede helft is al begonnen van de voetbal. En Piet Pijper, die volgt dat allemaal voor ons. Hoor je zo meteen meer van Piet. MUZIEK to MUZIEK Juist met uh, Dolly Tapirik over deze plaats. Hey, Dolly, we praten er even over. En, uh, ja, dit origineel is van Phyllis Nelson. En dit was uh, de uitvoering uit 1986 van uh, Marilyn Martin, hoorde je. Mooi ja. plaat blijft dat. Move closer. We gaan weer heel snel naar uh, Duitsersveld. Want heb je een doelpunt, uh, Piet? Goedemiddag nogmaals. Ja, we hebben net een doelpunt in de 60e minuut. Ja, een, een mooie voorzet kwam er en Nijsville maakte weer een doelpunt. Dus we staan 3-2 voor. Ik verliet jullie bij een 2-1-voorsprong van zo'n 10 minuten voor de rust, denk ik. En uh, uit een lange, lange bal van links uh, zat uh, onze verdediging er niet helemaal lekker bij en de bal werd ingekopt. Dus uh, toen was het 2-2 en uh, inmiddels... Uh, Zitten we dan op 3-2. met we een half uurtje gespeeld. En we gaan een beetje wisselen, denk ik straks. En uh, ja, het is mooi. Ik speel naar de kantine toe. Dus uh, ik zie ook dat het zonnetje komt een beetje door. Dus de mensen zitten buiten met glaasjes bier in hun hand. Dus uh, ja, het is 3-2. En ik hou je nu op de hoogte. Ja. Oké, okay, en een hele goede sfeer daar. Nou, dat horen okay. we graag. Tot zo, Piet. Okay, Dankjewel. Hoi, hoi. Dat was uh, Piet Pijper daar op Duitsveld. 3-2 op dit moment. En mocht er verandering in komen, dan hoor je dat uiteraard hier bij ZFM. Al uh, 30 jaar uh, zenden wij uit. En deze plaat hebben in het verleden ook heel veel gedraaid. En uh, die kwam ik weer tegen in de oude platenkoffer, Dolly. Dikke. Die gaan we ook even op zender uh, draaien. Dat koffertje van jou is onuitputtelijk, hè? Onuitputtelijk. De source en <laughs> uh, Candy Staten en Yucatan Love. Deze van The Source en Candy State en You Got The Love. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de eerste uren, Dolly. Lekker. Lekker, ja. zeker weten. Het gaat, gaat wel snel, lekker. Ja, dus, uh, oh, die, die, die ja. staat precies in mijn nek. Lekker, ja, he? lekker warm. warm, Lekker warm. Heerlijk. Zeker. Ja. Nou, geniet ervan als je hier op Zandvoort bent. We gaan een Nederlandse band draaien. Heel lang geleden hadden ze een hit met ja. deze single, This Is welfare. Zeg je niks, hè? Ze heette de Dutch. Nee. Nou, ja, we gaan ernaar luisteren. Oké. Okay. Tot aan ben de nieuws.